Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De Amsterdamse S is ontslagen. Volgens de politie heeft hij misbruik gemaakt van zijn bevoegdheden. Uit intern onderzoek is gebleken dat hij jarenlang familieleden... mee uit Eten nam op kosten van de politie. Ook kocht hij uit politiebudget honderden kaartjes... voor voetbalwedstrijden, concerten en evenementen. En hij is politiesystemen voor privé-doeleinden. Hij gaf vertrouwelijke informatie door aan anderen... De politie is interne onderzoeken gestart naar elf politiemensen... die kaartjes van S zouden hebben aangenomen. Rusland gaat berichtendienst Telegram blokkeren. De dienst is vergelijkbaar met WhatsApp. Aanleiding voor de blokkade is een conflict... tussen de geheime dienst FSB en de Russische overheid. Telegram weigert de encryptiesleutel af te geven... waarmee berichten doorzocht kunnen worden. Telegram wil dit niet aan de geheime dienst geven. Minister van Buitenlandse Zaken Blok en zijn Russische ambtgenoot Lavrov lijken tijdens hun ontmoeting vandaag in Moskou niet echt dichter tot elkaar gekomen. De twee hebben onder meer gesproken over de situatie in Syrië, het onderzoek naar de crash van vlucht MH17 en de vergiftigingszaak in Salisbury. Beide ministers benadrukten na afloop dat het belangrijk is dat de landen met elkaar in gesprek blijven. Minister Schouten roept actievoerders in de Oostvaardersplassen op de rust te bewaren en niet het recht in eigen hand te nemen. Staatsbosbeheer heeft de toegangswegen naar het natuurgebied afgesloten na een oproep van actievoerders om er met paardentrailers dieren weg te halen. Actievoerders vinden dat de grazers te weinig voedsel hebben in de Oostvaardersplassen. Het weer, volkenvelden en zon bijna overal droog. Alleen in Groningen valt soms regen en later vanmiddag in het zuiden mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Morgen eerst plaatselijk mist, daarna geregeld zon, maar ook lokaal een bui. En het wordt 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM met nu de muziekboulevard. Ze is geen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 Leven. wat met potlood staat geschetst kan met kleur.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 Safe on your own, but together we're strong. Because it's love that I feel whenever you're holding me. I'm feeling passionate.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 Met vodka en met poking tussen de reliefbanden. Ah. En dan zitten we hier in het oude standhuis, wat je vertelt hebt. Ik se c'è ik het eerst even wilde zien. Ik kon het eerst even kijken. Ik wilde het eerst even kijken. Ik wilde het eerst even kijken. Ik wilde het spostamenti Quando dal Ik spazio Me ne uscivo un Ik Belle humor, sia anche se poi